Alhamdulillah inahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa shadu la ilaha illallah wahdahu la sharika wa shadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd but brothers and sisters the dade ondervinden slechts baad bij de dade die zij tijdens hun leven tot uitvoer hebben gebracht, die zij tijdens hun leven hebben gedaan. Daarnaast kunnen sommige daden van anderen, die levend zijn, iets betekenen voor iemand die reeds is overleden, zoals vermeld staat in diverse overleveringen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan zaken, zoals dua, het verrichten van een smeekbede, of sadaqa, het uitgeven van liefdadigheid of het hajj en umra of het de kleine en de grote bedevaart en dergelijke zaken. Zo lezen wij dat de profeet vrede zij met hem heeft gezegd: Ida "Idamat ibn Adam in inqata 'amalu illa min thalaf, ilmun yantafa'u bihi wa sadaqah jariyah wa walad salih yad'u lahu." Oftewel als de mens sterft houden zijn verrichtingen op, behalve drie, een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben, of een oprechte zoon of dochter die voor hem smeekbeden verricht, overgeleverd door moslim. Buiten de zaken die genoemd zijn in de Koran en de Sunnah, is er niets wat de dode enig voordeel kan opleveren. Dus buiten de in de Koran en Sunna genoemde zaken kan een levende persoon niets ondernemen om zijn overleden familielid te baken. Wat betreft een levende persoon, deze kan niets wijzer worden van zijn bezoek aan het graf van een dode iemand behalve dat hij de beloning voor dit bezoek opstrijkt en krijgt. En dat hij een aanbevelingswaardige daad heeft verricht. En dat hij zich laat vermanen door de toestand van de doden om hem heen. En niet zoals wordt verteld door een aantal onzinverkondigers. Die zeggen dat de persoon hulp kan worden verleend door de doden. Het zijn onder meer dit soort fabels... ...die onze gemeenschap zo achtergesteld en kanseloos houden. Degene die om hulp wordt gevraagd, beste broeders en zusters... ...is Allah subhanahu wa ta'ala. De doden daarentegen, daar wordt voor gebeden... ...en er wordt niets van gevraagd. Het bewijs hiervoor is gelegen in het gedrag van de metgezellen ...die de profeet vrede zijn met hem tijdens zijn leven... ...benaderde... Om een smeekgebed voor hem te verrichten. Waarin hij, sallallahu alayhi wa sallam... Allah vroeg om hen in genade aan te nemen. Maar na zijn dood zien wij dat geen van deze metgezellen... Naar het graf van de profeet is geweest... Met het verzoek om vergeving voor hem te vragen. Geen een van de metgezellen is gaan staan bij het graf van de profeet... En zij vervolgens... O boodschapper van Allah, die reeds is overleden, vraag Allah om mij te vergeven. En even de zwakke en de gefabriceerde overleveringen buiten beschouwing gelaten. Als wij dus alleen uitgaan van de correcte overleveringen, dan zien wij dat geen van de metgezellen dit heeft gedaan. En daarom toen de moslims ten tijde van Omar radiyallahu anhu, met droogte kampte... omdat het regenseizoen tegenviel... zochten zij niet hun toevlucht... en troost... bij het graf van de profeet... vrede zij met hem... zij riepen niet de profeet... vrede zij met hem aan... maar zij gingen op zoek... naar een levend iemand... en zij vonden al abbas de oom van de profeet... vrede zij met hem... die door Omar... Anhu, werd voorgedragen... zeggende... O Allah... Wij plachten in het verleden onze smeekbeden aan u... ...middels de profeet, vrede zij met hem, voor te leggen. Vandaag doen wij dit middels de oom van de profeet, vrede zij met hem... ...en wij vragen u om ons met regen te zegenen. Zou het toegestaan zijn geweest, zoals sommigen beweren, ...om de profeet, vrede zij met hem, ook na zijn dood... ...voor smeekbedes te benaderen... Waarom zou Omar dan dit laten en in plaats daarvan kiezen voor de nog in leven verkerende oom van de profeet, vrede zij met hem, al-Abbas? En de zojuist genoemde overlevering is na te lezen in Sahih al bukhari waarin ook vermeld staat dat de aisha, radiyallahu anha, op een dag haar beklag deed bij de profeet, vrede zij met hem, over hoofdpijn. Waarna de profeet tegen haar zei, als jij komt te overlijden, en dit deed hij op een liefkozende manier. Als jij komt te overlijden, terwijl ik nog leef, dan zal ik vergeving voor je vragen en smeekbedes voor je verrichten. En uit deze woorden van de profeet vrede zij met hem is duidelijk op te maken dat het vragen van vergeving door de profeet vrede zij met hem alleen tijdens zijn leven kan geschieden. Want zou dit ook mogelijk zijn na zijn dood? Dan zal het niet uitmaken of hij is eerder of later dan de profeet ze overlijden. Want hij zal altijd vergeving voor haar kunnen vragen. Beste mens, dat iemand naar het graf komt van de profeet, vrede zij met hem. Of van een rechtschapen persoon. En hem om iets vraagt waar alleen Allah over gaat. Zoals het genezen van een ziekte. Het schenken van proviant, Het krijgen van kinderen. Dit wordt gerekend tot de grote vorm van veelgodendom. Van shirk. Die de persoon buiten het geloof plaatst. Als de persoon die zich hieraan schuldig maakt. Zegt. Ik vraag hem. Omdat hij dichter bij Allah staat dan ik. En door dit te doen. Wens ik dat deze rechtsschapen dode persoon... voor mij zal bemiddelen... op de dag des oorlogs. Een excuus dat vaak... door dit soort mensen... wordt aangevoerd... en ook voegen zij daaraan toe... dat de ervaring leert... dat je niet zomaar... bij een belangrijke iemand... naar binnen kan gaan... zoals een koning bijvoorbeeld. Je zult eerst iemand van zijn hofhouding... moeten inschakelen... die voor jou gaat lopen bemiddelen... zodat je alsnog bij hem binnen kan komen en je zaak aan hem kan voorleggen als antwoord hierop zouden wij moeten zeggen dat deze argumenten eerder zijn gebruikt door de veelgoden aanbidders door de musharikien in de tijd van de profeet vrede zijn met hem ze zeiden namelijk إلا إلا oftewel wij aanbidden hen slechts opdat zij ons zo so dicht mogelijk tot Allah brengen. Az-Zumar vers nummer 3. En hierop antwoordt Allah subhanahu wa ta'ala: "Amittakadu min dunillahi shufaa'? Qul aw law kanu la yamlikuna shay'an şey wa la ya'qilun. Qul lillahi ash-shafa'atu jami'an. Lahu mulku as-samawati wal-ard. Thumma ilayhi turja'un." Oftewel, nemen zij buiten Allah Bemiddelaars aan, zeg, ook al hebben zij geen enkele macht en kunnen zij niet nadenken, zeg, aan Allah behoort alle voorspraak, aan Hem behoort de heerschappij van de hemelen en de aarde, en tot Hem zullen jullie terugkeren. Zomaar 43 tot en met 44. Hiermee laat Allah duidelijk zien dat het zich wenden tot Hem geen bemiddelaars behoeft. En dat zijn deuren ten alle tijde wijd openstaan om de smeekbeden van zijn dienaar in ontvangst te nemen. En daarom zegt hij: Oftewel, en wanneer mijn dienaar jou, o Mohammed, vragen over mij, voorwaar, ik ben nabij, ik verhoor de smeekbeden van de smekende wanneer hij tot mij smeekt. Laten zij aan mij gehoor geven en in mij geloven, opdat zij de juiste weg zullen bewandelen. Zorat al-Baqarah 186. En dus tegen ieder die een ander aanroept dan zijn heer, moet er gezegd worden: Als jij bij het aanroepen van Hussein, Zenad, Abdul Qader, of een ander het idee hebt dat hij of zij veel meer voor je kan betekenen dan Allah, dan is dit een duidelijk voorbeeld van ongeloof. Zeg je daarentegen nee, ik ben ervan overtuigd dat Allah de beste is die hiervoor benaderd kan worden, dan werkt zich een andere vraag op. Namelijk, waarom richt je dan je smeekbeden tot een ander dan Allah, terwijl je toegeeft dat Allah de beste is. En dat die ene persoon die jij aanroept in plaats van Allah of als de middelaar laat optreden bij Allah dichter zal staan bij Allah dan jij en hoger in aanzien is, dit betekent slechts dat hij meer aanspraak maakt op de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala dan jij op de dag des oordeels. En het is zeer zeker geen vrijbrief voor jou om hem voor je behoeftes te benaderen. Voeg daaraan toe... dat indien jij het verdient... om gestraft te worden... dan zal geen van deze profeten... en rechtschapen mensen... zijn handen aan jou willen branden... want zij willen geen onderdeel zijn... van iets wat de woede... van Allah subhanahu wa ta'ala... kan wekken. Ben je juist iemand die in aanmerking komt... voor berouw en vergeving... dan dien je gelijk en rechtstreeks bij je Heer aan te kloppen... zonder allerlei omwegen die tot niets leiden. Wat wel toegestaan is, beste broeders en zusters... is het benaderen van een rechtschapen persoon... die nog in leven verkeert... en hem vragen om een smeekgebed te verrichten... ten voordele van jou... zoals ook de metgezellen de profeet plachten te benaderen... met het verzoek om dua voor ze te verrichten... Maar dit geldt alleen voor iemand die nog leeft. Komt die ene profeet of rechtschapen persoon te overlijden, dan kunnen wij geen beroep meer doen op zijn dua. Zo zien wij dat geen van de metgezellen de profeet na zijn dood nog langer benaderde voor een smeekgebeet. En ook deed niemand van TB1 van de volgelingen dit. En geen van de grote moslimgeleerden heeft hiervoor toestemming verleend. Als deze vrome voorgangers het graf van de profeet vrede zij met hem bezochten, dan beperkten zij zich door het uitbrengen van de islamitische groet door te zeggen assalamu alaikum. En spijtig genoeg zien wij dat veel moslims tegenwoordig zich niets aantrekken van de handelwijze van deze vrome voorgangers en de graven van de profeten en de rechtschapen mensen omtoveren in gebedsplaatsen Waar gebeden, gesmeed en Koran wordt gereciteerd. Terwijl de profeet vrede zij met hem duidelijk te kennen gaf. In sahih muslim. Dat hij dit verbiedt. Hij zei namelijk waarlijk. Degenen voor jullie plachten de graven tot gebedsplaatsen te nemen. Wagen dus niet om de graven tot gebedsplaatsen te nemen. Want ik verbied jullie dit. Ook valt ons op uit de overleveringen van de profeet vrede zijn met hem... ...dat hij steeds de nadruk legde op het aanroepen van Allah alleen. Hij droeg geen van zijn metgezellen op om hem daarin te betrekken... ...en als tussenpersoon te laten fungeren. Hij wilde kosten wat het kost dat zij direct het woord richtten tot Allah subhanahu wa ta'ala en tot niemand anders...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 Dus na het horen van deze prachtige woorden is het niemand meer toegestaan om zich van Allah af te wenden en een ander aan te roepen. Gedenk dan ook dat alles in de handen van Allah ligt. En de rest bezit niet eens het vlies dat zich rondom de pit van een dadel bevindt. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zelf in de Koran te kennen geeft. Hij zegt, Dali Rabbukum lahul mulk walladina tad'oona min doonihima yamlikuna min qitmir. Oftewel, dat is Allah, jullie Heer. Aan hem behoort het koninkrijk. En zij die jullie buiten hem aanroepen, zijn niet eens in het bezit van het vlies dat zich rondom en dado pit bevindt. Zorad Vater, vers nummer 13. Neem daarnaast altijd het volgende vers in acht waarin Allah ons verplicht om Hem voor al onze zaken te benaderen. Hij zegt namelijk, en jullie Heer zegt, aanbid mij, ik zal jullie smeekbeden verhoren, maar zij die te hoogmoedig zijn om mij te aanbidden, zullen in een vernederende staat de hel binnengaan. Gafir 60 Dit vers dient als bewijs voor het gegeven dat dua, oftewel het verrichten van een smeekbede, een daad van aanbidding is. En dat degene die zich wat dit betreft hoogmoedig opstelt in een vernederende staat de hel zal binnengaan. Laat staan degene die een ander aanroept dan Allah subhanahu wa ta'ala. En ik vraag tot slot Allah subhanahu wa ta'ala om ons allen te doen behoren tot zijn rechtschapendienaar. Die geen andere aanroepen dan Allah. Tot geen andere bidden dan Allah. Aan geen andere offeren dan Allah. En al hun daden van aanbidding met zuivere toewijding richten tot Allah. Wa subhanakallahumma la ilaha illa ant astagfiruka wa